In Hengelo zijn vijf mannen aangehouden voor het mishandelen van twee politiemensen...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 Dierenartsen en verzorgers zijn voorzichtig optimistisch over de vorderingen van morgen. De orka werd vorige week ernstig verzwakt opgepikt uit de Waddenzee. Waardoor ze zo zwak is, is nog steeds onduidelijk. Morgan eet nu zo'n 25 kilo vis per dag, vooral haring, makreel en inktvis. De orka moet nog zo'n 160 kilo aankomen voordat ze op een normaal gewicht is. Het Nederlands elftal speelt dinsdag in de halve finale tegen Uruguay... voor het eerst op dit WK volledig in het oranje. Joris Matthijs en Robert van Persie zijn dan hersteld van hun blessures. Het is de vijfde keer dat Nederland tegen Uruguay uitkomt. Alleen bij het WK in 1974 werd gewonnen. Het weer, vanavond nog vrij lang zonnig. In de loop van de nacht overal bewolkt. Minima rond 15 graden. Morgen veel bewolking en een temperatuur van 20 graden op de wadden tot 25 in Limburg.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 blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Ja, weinig uh, sport en veel muziek zou ik bijna zeggen. Want de computerprogrammuur is inderdaad een beetje in uh, de war. We hebben nog steeds de zomerse zondag. Normaal gesproken zou nu uh, Entertainment for You in de herhaling nog eventjes voorbij komen. Maar helaas, dat is niet het geval. Dus gaan we gewoon vrolijk verder in dit uh, komende uur met veel muziek. Veel plezier!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 En min of meer komt deze man uit de buurt van Detroit. En eh, het is een beetje gebaseerd op house en urban, als je dat eh, wat zegt. Nou, welkom in dit eh, laatste uur van deze zomerzondag eh, bij ZFM. De zomerse zondag bij ZFM. Normaal gesproken zou ik hier zondag in Kennemaland moeten zitten... maar de computerprogrammeur heeft een beetje een off-day gehad... en normaal gesproken zou ik hier nu de herhaling moeten lopen van Entertainment For You... maar dat is door technische onvolkomenheden er eventjes bij ingeschoten. Dus, zeg ik, draai ik mijn handje daar niet van om... en ga gewoon vrolijk verder met een stukje muziek te draaien in dit komende uur. Het is wel een beetje de lange versies vandaag...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 Er zijn ook zingen songwriters in de dop, moet ik je erbij zeggen. En uh, ze komen ook uit de buurt uit Amsterdam en IJmuiden. Hotel Wasinski en Nursing Home. That is now history I And under the words as you speak Of stories from far lovers, is and mysteries There's nothing she wants more Than to not be alone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 Do Me van Jodie Wadley. Ze is beïnvloed door Diana Ross. Eigenlijk een echte solzangeres. Voordat ze het solo pad betrad was ze deel van Shalomar. De groep onder andere van Howard You Bet, Inderdaad die. En uh, I Can Make You Feel Good en uh, A Night To Remember. Dat waren de, toch wel de grote hits van onder andere... Uh,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 She did it She did it She did it, the She did it. She did it. She did it. Shitty-ditty